Drie uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Een poging van het Algerijnse leger om een eind aan een gijzeling bij een gasveld te maken... lijkt op een bloedbad te zijn uitgelopen. Militairen zouden met helikopters een aanval hebben uitgevoerd op het gebouwencomplex... waar tientallen werknemers van BP vastzitten. Een van de ontvoerders heeft aan een persbureau in Mauritanië gemeld... dat meer dan 30 gegijzelden en ongeveer 15 kidnappers zijn gedood bij de actie... Ook tv-zender Al Jazeera heeft bronnen gesproken die dat bevestigen. De auto's van de terroristen zouden door militairen kapot zijn geschoten... zodat ze niet konden vluchten. Het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan CNN laten weten... dat het niet klopt dat er helikopters zijn ingezet. Wel bevestigt het ministerie dat er een reddingsoperatie gaande is. Minister Dijsselbloem komt met een toekomstvisie op de euro. Dat heeft hij gezegd voor het begin van een Tweede Kamerdebat. Dijsselbloem wordt vaak genoemd als de nieuwe voorzitter van de eurogroep. Maar gisteren zei de Franse minister van Financiën... dat Dijsselbloem zijn visie op de euro beter moet uitleggen. Dijsselbloem daarover. Hij heeft uh, gevraagd of er een uh, mission statement... of een programma of een visie zou kunnen komen. En dat is een heel redelijk verzoek. Dat is de vorige keer ook gebeurd bij het aantreden van de heer Jonker. De verwachting is dat de nieuwe voorzitter maandag wordt benoemd. Dijsselbloem hoopt dat er dan inderdaad al een beslissing valt. Het aantal mensen dat een orgaantransplantatie heeft ondergaan... is vorig jaar opnieuw gestegen. Vorig jaar kregen 1225 mensen een orgaan. Dat is 9% meer dan in 2011. Directeur Haasen van de Nederlandse Transplantatiestichting... die de cijfers bekendmaakte, hoopt dat de stijging van het aantal donoren... en transplantaties het begin is van een langdurige trend. De afgelopen jaren hebben veel artsen cursussen gehad... waarin ze leerden om nabestaanden te overtuigen orgaandonatie toe te staan... Verder is het belangrijk dat mensen niet te lang wachten om zich als donor te registreren, zegt ze. Dat betekent dat op het moment dat iemand overlijdt en nabestaanden in stress zijn... een hele moeilijke situatie moeten doormaken, op dat moment ook nog moeten besluiten over donatie. En dat is toch heel vaak heel moeilijk. En daarom is het met name ook dat wij richting het publiek oproepen... Besluit tijdens leven hoe je denkt over donatie. Uh, praat erover met je familie. Leg het vast, zodat op het moment dat zoiets ergens gebeurt, wat natuurlijk altijd voor iedereen vreselijk is, want vaak is het onverwachts, zijn het relatief jonge mensen, dan moeten nabestaanden over iets beslissen waar ze dan in feite soms geen weet van hebben. Terwijl verschillende media melding maken over beschaatsbare plassen en meren... komt de schaatsbond KNSB met een waarschuwing. Op dit moment is het ijs op open water nog volstrekt onbetrouwbaar... zegt coördinator natuurreis Ramon Kuipers. De vorst heeft nog niet lang genoeg aangehouden... en bovendien is de sneeuw op veel plekken een spelbreker geweest. Voorlopig is open water echt nog niet te vertrouwen, zegt Kuipers. Lance Armstrong is zijn bronzen medaille die hij in 2000 behaalde op de Olympische tijdrit kwijt. Het Internationaal Olympisch Comité heeft dat besloten. Meldt het persbureau EP op basis van verklaringen van betrokken officials. De IOC wachtte met het besluit tot de UCI had bekendgemaakt dat Armstrong zijn zeven toerzegers kwijtraakte. De Amerikaan had vervolgens drie weken de tijd om tegen dat besluit in beroep te gaan, maar dat heeft hij niet gedaan. Het weer, al in het noorden zijn er opklaringen. Het is tussen de min 1 en min 4 graden. En er waait een zwakke Noordoostenwind. Morgen bewolkt met temperaturen onder het vriespunt. Plaatselijk is er kans op wat mot sneeuw. ABB verkeersinformatie. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat voor knooppunt Klaverpolder twee kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In Limburg is de A76 geleen richting Heerlen. Dicht tussen knooppunt in Essen en Simpelveld. En dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Vanavond in Meldpunt. Inkassobureaus die u jarenlang achtervolgen terwijl de rekening oploopt. Heel simpel, u moet betalen. De harde aanpak van inkassobureaus kan intimiderend zijn. Dit is gewoon dwang. Intimidatie. Wat mogen inkassobureaus doen en wat niet? Vanavond in Meldpunt bij Max op Nederland 2. 55 plus en werkeloos. Wat is uw verhaal? Of heeft u misschien een goed idee of een oplossing? Bel nu de ouderen ombudsman. 0900 60 80.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 Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Jozef Asgari. Hij gaat in debat met Jeroen Pauw over de vraag of cabaretiers en cartoonisten te bang zijn om grappen over de islam te maken. Jan Slachter, directeur van Omroep Max. Hij ging voor de RKK het klooster in en hij vertelt zo meteen hoe confronterend hij de stilte daar vond. En ook nog aan tafel artsonderzoeker en schrijver Lucas Wenninger. Maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie nee, schilt er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag opiniemaker Yusuf Asgari. Joesof, goedemiddag. hartelijk welkom. Goedemiddag. Hij wil graag in debat met programma Jeroen Pauw over islam, satire. Waarom? Wat is de aanleiding? Nou, ik zag in, in zijn TV-uitzending met cabaretier Theo Maas. dat hij liet blijken dat grappenmakers tegenwoordig. bang zijn om satire te bedrijven met islam en moslims. Ja, toen ik dat hoorde, moest ik uh, lachen. Ik vond het heel grappig, want ik merkte daar zelf in de praktijk helemaal niets van. Uh, sterker nog, nog nooit is er in de Westerse geschiedenis zo geweest, misschien op de kruistocht erna dat islam en moslims altijd mikpunt zijn van... ja, spot, pesterijen en, en grapjes. Dus in die zin uh, moest ik heel erg uh, lachen om zijn opmerking. Dat nu hij... meer dan ooit. Ja, jij. meer dan ooit. En uh, kijk... Um, en, en dan denk ik van ja, dan kan hij zo'n uitspraak maken. Maar uh, als moslim denk ik ja, ik, uh, er worden alleen maar meer uh, grappen gemaakt over de islam-moslims. Het kan eigenlijk niet op. Ik moet er echt oppassen dat ik niet struikel over de grappen op straat. Kijk, ja. toen ik in 1977 in Nederland kwam, toen kreeg ik over een bol, was het heel stil. Men zei helemaal niks. En, en nu, uh, als ik mensen tegenkom of televisie aanzet of uh, iemand hoor, dan worden altijd grappen gemaakt over de islammoslims. moslims ja. oké. Okay. Pauw is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag thuis. Uh, Yusuf heeft erg moeten, om je moeten lachen. <laughs> nou, dat, dat, dat doet me alvast een groot plezier. Ja, snap je het ook? Hallo? Ja, hallo, snap je het ook dat hij om, om je moest lachen? Uh, uh, nee, dat, dat snap ik niet. Maar je ho ho hoeft niet altijd met, met reden uh, te lachen hoor. Je kunt ook gewoon lachen om iets wat je niet snapt. Nou, maar hij zei, hij, zei, hij legde het zojuist uit. Hij zei, er worden nog nooit grappen, er zijn nog nooit zoveel grappen gemaakt over de islam als nu. Ja, misschien is dat zo. Ik, ik weet niet precies wat het referentiepunt is om te zeggen dat er uh, vanaf wanneer er meer grappen worden gemaakt Nou ja, referentiepunt is 1977, toen ik naar Nederland kwam, uh, tot twintig jaar later, is er helemaal bijna niks over moslims verteld. Kwamen ze ook bijna niet in het nieuws. Waren ze helemaal niet hot. En nu hoor je, ja, uh, iedere dag iets over de islam en over de moslims. En sterker nog, uh, er worden ook grappigs gemaakt als dat, uh, bijvoorbeeld, uh, de islam is achterlijk. En dan denk ik, ja, uh, lezen, lezen die mensen de Koran achterstevoren? Of beheersen ze het Arabisch niet uh, van de Rechts en links. Eh, kijk, wat je dus krijgt is: een, uh, is uh, islam satire niet gelijk aan islam haat? En uh, uh, als je alleen maar lacht omdat je zegt dat de profeet Mohammed een perverse pedofiel is, zoals Heer Siali dat deed, ze dus werd daarmee wereldberoemd dan denk ik van ja, maak dan ook een grapje daarvan. Als je er ook okay. aan toevoegt dat, dat pedofielen welkom zijn in kerken bijvoorbeeld. Dan, dan, dan, dan kan ik misschien nog lachen als, als moslim. Maar alleen maar uh, schelden en uh, pesten, dan denk ik, ja, dat is geen islamse tieren voor mij. Ja, misschien, misschien is het toch handig als ik als ik mijn positie iets, uh, iets ja, duidelijk neerzet in, in dit gesprek. Uh, wij hadden Theo Maas te gast, naar aanleiding van de commotie die er was ontstaan, uh, die uh, toen zijn een cabaretvoorstelling op de televisie kwam. Een commotie die overigens helemaal niet was ontstaan... toen hij uh, langs al die jubelende zalen in het, uh, in het land ging met diezelfde voorstelling. En die commotie ging erover dat hij had gezegd... een valse hond krijgt een spuitje en een valse politicus krijgt beveiliging. ...en misschien is het beter om geen beveiling te geven... ...en dat mensen dan uh, iets langer nadenken over wat ze gaan zeggen. Nou, daar is door allerlei andere mensen... ...onder wie nou ze kan maar bij in de volksland... En, ...en ook anderen, is daar overheen gevallen. En, uh, en dat kwam zo hard aan bij Theo... ...dat Theo daar bij ons, uh, de tafel van Paul Witteman... ...over uh, wilde komen praten. Nou, dat heeft hij bij ons dus gedaan. Als je met iemand gaat praten, dan ga je een beetje voorbereiden. Dus dan lees je ook wat een gast eerder over zo'n onderwerp heeft gezegd. En Theo had al eerder gezegd... net als politici moeten cabaretiers op hun woorden passen. Wij hebben net zo goed de taak om na te denken... de juiste woorden te kiezen en die in de juiste volgorde te zetten. En achter elke grap gaat bij mij een zorgvuldige afwegingsschaal. Het is even een letterlijk citaat, heb ik net even opgeschreven... omdat ik wist dat we elkaar zouden spreken. Ja. Omdat dat van, van belang is. Daar, maar Jeroen Pauw, dat moet je toch altijd ja. doen? Ik bedoel, je moet toch altijd eerst nadenken voordat je iets überhaupt zegt? Bedoel, als je altijd ah, ja, zegt wat je denkt, dan krijgt het met iedereen je. ruzie. Wat zeg je? Als je altijd zegt wat je echt denkt, dan krijgt het met iedereen ruzie. Ik bedoel, stel dat uw vrouw voor kankerwijf wordt uitgemaakt. Hè, dat iemand dat zegt. Niemand kent uw vrouw. Hoe zou je dat voelen? En dan in verschillende variaties. Want dat is wat er met eh, islam en moslims gebeurt. Het blijft gewoon bij het pesten en het beschimpen. Er worden niet echt goede grappen gemaakt vanuit het idee... dat mensen of cabaretiers echt weten iets over de islam... of iets over de moslef. De beste grappen worden gemaakt, juist door die mensen die echt... Ja zich daarin verdiept hebben. En dan kun je echt goede grappen maken. En dan kan ik heel, heel erg goed lachen over de, over de Koran, over de profeet. Want de profeet zelf had ja, ook heel veel humor. Ja, hij, hij, hij, hij, het kan mij met, met alle waardering voor, voor uw eventueel aanwezige gevoel van humor wel of niet... is zo heel veel schelen in het hele debat waar u om kunt lachen of niet. Het gaat er meer om of iemand, een cabaretier, de vrijheid voelt om iets te zeggen of niet. Hij zegt in een eerder interview, ik kijk wel uit, ik ben daar voorzichtig op. Dus wat ik allemaal prima vind, ik zal niemand aanmoedigen om nare opmerkingen te maken over de profeet of over, over wie dan ook. Dat moet je allemaal zelf weten. Het is niet mijn podium, ik ben geen grappenmaker, ik doe dat soort dingen niet. Maar er is, en daar ging het om, in onze samenleving, uh, uh, een bepaalde voorzichtigheid uh, uh, voor bepaalde groepen. Uh, dat geldt andersom ook hoor. Als je iets heel naars over Geert Wilders uh, zegt, krijg je ook ongelooflijk uh, gedoe uh, uh, in de samenleving. Ja, en jeroen, ook, jij zegt uh, ik vind het niet goed dat die voorzichtigheid er is. Ik vind het niet echt dat die voorzichtig. Nou, ik vind het sowieso vervelend dat de voorzichtigheid er is. Laat ik dat zeggen, omdat het, omdat een voorzichtigheid, je wordt gegijzeld door die voorzichtigheid. Dat is zo. Maar ja. Ja, iedereen moet dat voor zichzelf weten. Maar wat ik niet goed vind, maar en wat is... wel gebeurt, is dat het ontkend wordt. Dat er gezegd wordt dat het niet zo is. En jij zegt dat Yusuf, het, zo. heb jij het gevoel dat Yusuf het ontkent? Uh, ja, hij ontkent het. Hij zegt, er worden alle grappen gemaakt. Alle grappen kunnen gemaakt worden. Er is nog nooit zoveel gelachen om de Islam als nu. Hey, Jeroen Paul, ik heb al jaren uh, gepleit dat iedereen alles mag, uh, kan zeggen. En dan kun je mijn, mijn boek, mijn jihad, daarop naslaan. Uh, dus dat is echt onzin dat ik dat ontken. Ik zeg alleen, het is ieders verantwoordelijkheid... om, oh, om, om zelf de grenzen te bewaren. Van wanneer is er sprake van islamse tieren... en wanneer is sprake van, u vraagt wat draaien. Want als iemand zegt tegen een cabaretier... je moet meer grappen maken over moslims en islam... ik kan me voorstellen als ik cabaretier ben, juist niet. Dan ga ik tegen de stroom in. Want cabaretiers moeten mensen prikkelen om na te denken... en niet mensen uitlokken om te gaan vechten om al rare dingen te doen. Kijk, dwaze, religieuze, domoren, die heb je ook binnen de islam. Daar zijn we met elkaar eens. Maar... Uh, Zeggen dat het in Nederland niet mogelijk is om gewoon uh, yeah, fatsoenlijke uh, uh, grappen, of nou nee, gewoon Fats grappen te maken, dat is gewoon fatsoenlijke permanent fatsoenlijke niet, niet fatsoenlijke waar. Dat klopt gewoon niet. Joen? Het, ja, kijk, u zegt van je mag best fatsoenlijke grappen maken. Dat geloof ik nee, wel. Ja, fatsoenlijk om, mag je weglaten trouwens. Ook onfatsoenlijke grappen mag maken. Ja, ja dat, dat vind ik ook niet. En het gaat niet over smaak. Ik, ben, ik pleit niet voor een, voor, voor om onfatsoenlijk te zijn. Ik pleit er niet voor om mensen te kwetsen. Maar het moet wel kunnen. En welke tijd leven we als journalisten gaan zeggen tegen cabaretjes en mensen, uh, de uit nee, het volk, waar u moet er meer grappig gaan, gaan, gaan maken dan deze man moslims? Dan denk ik, van, ja, dus volgens mij uh, zegt u van, u vraagt uh, uh, en wij draaien. En de beste grap is, we worden echt verteld door mensen... Nee, Jozef, maar dan die... die... kom we weer op de kwaliteit van... Even ja. terug naar het punt wat Jeroen maakt. Vind jij het erg als mensen uit angst zwijgen? Ik vind het heel erg, ja. Als dat zo is, dan vind ik het heel erg. er zijn cabaretiers die zeggen dat ze dat doen. Bij Theo Maas had ik dat gevoel absoluut niet. Die heeft het Ik denk naar wat ik zeg. Dat vind ik een hele mooie uitgangspunt. Dat doe ik ook. Ik zeg ook niet alles wat ik... Maar er zijn meer mensen die het gezegd hebben. We hebben hier aan tafel Owen Schumacher gehad. Die zegt ook, ik ga niet alles... Alle grappen die ik bedenk over de zaam ga ik maken. Dat durf ik niet. Ja, maar volgens mij kan dat wel. Ik denk dat ze dat onderschatten. Kijk, er zijn altijd van die gekken en dwaze religieuze domhoren, die in opstand komen die zullen er altijd zijn, uh, wat voor geloof dan ook. En binnen islam uh, is het juist goed om, uh, om juist mensen... die de macht symboliseren, om ze wat, wat ja, te kleineren. Alleen dus jij zegt tegen Theo Maas, eigenlijk van stop met dat uh, zwijgen. Als hij dat zou vinden, daar heb ik niet uit kunnen uitmaken... misschien in dat voorgesprek met Jeroen Pauw dat hij het wel gezegd heeft... maar niet ik heb het niet ja. gezien... Niet gehoord, hij heeft juist uh, wel. Uh, Stop daarmee, ja. zeg jij, met dat zwijgen. Ja, als dat zo is, dan natuurlijk. Maar ja. ik denk niet dat dat, dat, die, dat klimaat wordt alleen maar geschapen door mensen die dat zelf denken. En niet uh, door uh, wat je wel of niet mag zeggen in Nederland. Jeroen Pauw? Ja, ik vind het vervelend dat, het, uh, dat, het, uh, dat je uh, zo gemakkelijk weggaat bij het, uh, bij het punt. Er uh, uh, uh, is. Hij heeft vorige week een, een vrij groot stuk, misschien twee, nee, twee weken geleden een groot stuk in de Volkskrant gestaan van Bart die Samen met Jeroen Wegs islam satire probeert te bedrijven. Die vertelt hoe hij een, een stuk heeft geschreven waar hij langs allerlei redacties is gegaan om dat aan te bieden. De een zegt het is me te explosief, de ander zegt het is me te gevoelig en um, uh, dat... Dat gaan, wij nu niet pro dat gaan wij nu niet publiceren. Jos Collignon, een toch uh, gewaardeerd cartoonist, zegt... Ik, vind, uh, ik wil heel veel tekenen, maar sommige tekeningen ga ik niet maken... want dat is me te gevaarlijk. Jeroen, jij zegt het komt, kom nou, voor, het komt voor en het komt op grote schaal voor. Dat mensen het niet durven te zeggen wat ze ja, eigenlijk willen zeggen. het niet omdat ze dat moeten doen. Het maar, is heel maar, verstandig dat ze het niet doen. En er zijn heel veel voorbeelden, zowel nationaal... denk aan Theo van Gogh, ja. als internationaal... dat mensen die het wel gedaan hebben, vermoord zijn. Dus maar waar, nou niet, waarom? waarom is ze... allemaal zo grappig en zo leuk. Laatste was, keer, Jeroen. Het... Ja, maar waarom? zegt Theo Maas dat niet in uw uitzending? Waarom zegt hij dat in, uh, wel in het voorgesprek? Want ik heb dat hem niet horen zeggen. Wat? Nou, dat hij, dat hij bang is om uh, grappen te maken over de islam-moslims. Sterker nog, hij, uh, hij gaf voorbeelden van... Ja, dat doe ik wel. Nee, Waarom maar, doet dus, hij dat ik, dan? Ik zeg helemaal niet dat hij dat in het voorgesprek heeft gezegd. Ik zeg u net... Ik, ik citeer een stukje aan het, aan het begin van ons uh, gesprekje... van wat Theo Maas daar eerder over gezegd heeft. Ja, in een eerdere interview, op, een eerdere uiting. In Vrij Nederland... Uh, ik weet nou, niet uit. Oké, laatste woord. Ja, alle laatste po. woord nu. Ik heb, uh, heb voor jou een grapje verzonnen. Op weg hier naartoe, om het eventjes uh, goed <lacht> af te ronden. Nou, dit, dit gaat zoals volgt. Ik neem een risico als ik het vertel, maar goed, islamhaters zeggen vaak dat elke mo slim agressief is, dat ze allemaal de naam van de profeet Mohammed dragen. Maar Jezus, hoe christendom kun je ze zijn als je zoiets beweert. En dan zweer ze dat ook nog bij allen aan de Koran. Ik zweer het je. <lacht> Oké, okay. dat was hem. Jeroen, dank dat je er was. Youssef Avkari, dank dat je er was. Goed, genoeg gelachen. Stop. Stilte. Volgens schrijfster Mirjam van der Vecht. Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast laat en ik heb maar een paar minuten tijd... Hoe gaat het met je hart? Het is een stuk uit een gedicht van Bertus Aafjes. Hij was ooster van de Gregorianen. En voor mij is stilte dat je kunt zeggen van... mijn hart is licht en blij ondanks de omstandigheden. Er is vrede, er is stilte. Uh, zonder dat het continu rumoerig is. In het theaterstuk wat ik uitbeeld... Uh, zien we eerst een vrouw die uh, op zoek is naar uiterlijke stilte. Uh, maar uiteindelijk vindt ze innerlijke stilte. Dan struikel je eerst over jezelf. Maar uiteindelijk is het de moeite waard dwars door je eigen onrust heen te gaan. Dus als je onrust bij jezelf ervaart, als je stil wordt, blijf dan nog even iets langer stil. En misschien nog iets langer. En nog iets langer. Ik train ook mensen in de stilte. En uh, mensen die echt niks meer hebben, die lichamelijk uh, heel ver heen zijn, dat ze toch echt vrede kunnen ervaren als er stilte komt. Omdat uiteindelijk ze God ontmoeten... Eerst ontmoet je jezelf en je eigen onrustige hart. En soms kan je het ook alleen niet aan. Over mijn leven praten. Wilt u mij nou maar laten? Nou, dag tot ziens. Adieu, het gaat u goed. In deze maand van de spiritualiteit staat het thema stilte centraal. In dit is de dag deze week. Daarom elke dag iemand over zijn of haar fascinatie voor stilte. In het laatste deel hoorde u schrijfster Mirjam van de Vecht. Zij organiseert deze maand stilteavonden op onze website. Dit is de dag. Nu, vindt u alle afleveringen van deze serie. Ja, en we gaan verder praten over stilte met Jan Slachter. Jan, directeur van Omhoop Max. Jij ging op verzoek van de RKK naar het klooster. Ja. Toen dat verzoek jou bereikte, zei jij toen meteen. Ja? ja, want ik, ik schijn ooit eerder een keer gezegd te hebben... Van, uh, toen ik het heel erg druk had, blijkbaar... Uh, van ik zou best wel eens een keer 14 dagen in een klooster willen zitten. 14 dagen zelfs, ja, zo. Dat, ja, toen was ik nog heel erg uh, op, positief hierover. <laughs> en, uh, en dat is voor hun aanleiding geweest om mij uit te nodigen. Ah ja. Om naar de abdij uh, te gaan in Egmond... En uh, ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, de Adelbertabdij in Egmond binnen. Wat, is de, wat voor een klooster is dat? Ja, het is een klooster wat al eigenlijk tot in het middeleeuwen en verder voor heeft bestaan... maar ook weer is verwoest. En uiteindelijk is de Abdij herb, herbouwd of op, op, opnieuw opgericht... op de fundamenten van, van, die, van dat oude klooster in 1935. Ah ja. En daar wonen op dit moment uh, een leven dertien monniken. Oké. Okay. En met wat voor idee ging je daar naar binnen? Nou, lekker, leuk. Uh, ik ga dat eens beleven en ik, ik, ik, dat was een wens van me, dus uh, ik ging daar naartoe. Ja, goed, dan, dan word je ineens wel heel snel geconfronteerd... met van je telefoon inleveren, je iPad inleveren. Dat had je allemaal niet aan zien komen? Dat had ik niet echt <laughs> zo bedacht. En ook van, ja, het is een stilteklooster, Er wordt er niet gesproken tijdens de maaltijd. Je moet, of je moet... Ik had wel gezegd, ik wil het programma meedraaien. Je gaat zes keer per dag naar de mis. Ja, wacht even, want je, je kwam daar binnen... en toen zei de, de, de broeder die jou ontving... meneer Slachter, ga, ik heb hier een mandje, stop daar is spullen even. Ja, dat was de presentator, Wilfred, hè. Oh. Die zei van, dan mag ik jouw iPad en je... En je, en je iPhone hebben. En uh, nou ja, dat heb ik toen ook maar gedaan. Ik, ik maakte me gelijk ook zorgen. Je weet, ik ben een roker. Uh, dus ik zei, ja, waar kan ik hier ook nog wel ergens roken? Want ik toch op een gegeven moment. Ze pakken hier alles van <laughs> mij. Weet je wel? Er blijft helemaal niks meer voor me over. En nou uh, dat mocht dan in de tuin en okay, zo. En dat er was nog een molk heel vriendelijk. Nou, Als je via dat deurtje gaat, dan, dan is dat allemaal beter. En kreeg je dan een soort schema van: dit wordt je geacht allemaal te gaan doen of niet te gaan doen? Of nou allemaal... ja, op een gegeven moment, dit was mijn kamer. En dat was best een hele nette kamer. Met een bed en een tafel en een stoel en een douche. En een dus toilet. Dat viel nog wel mee. Dat viel allemaal wel mee. En de, de vering was goed. En nou, ik had wat, een boek meegenomen. En de, de biografie van Albert Schweitzer. Ik dacht, nou, dan ga ik dat daar maar lezen. Had je zelf bedacht? Dat had ik zelf bedacht. Okay. En, uh, en een boek over Kennedy had ik meegenomen. Nou, toen zeiden ze, dan ga maar op dat kamertje zitten. Ja, nou, toen bekroop me al gelijk na drie uur het gevoel van, jongens, dit wordt helemaal niks. Na drie uur zeg je? Ja. De eerste drie... drie uur gingen wel. Nou ja, weet je, dan ga je nog een beetje praten met. met, met je hebt natuurlijk wel een. TV ploegen in je kiel zo op. Oh ja, dus, oh ja. Dus, dus ja dat was ik wel blij dat die er al waren. En, <laughs> ja. zo. En, en je gaat nog eventjes, je hebt nog wat. wat, wat uh, maar ja, toen werd ik al gelijk geconfronteerd met de stilte tijdens de maaltijd, tijdens de lunch. Ja, want dan, word je, dan wordt er niet gesproken. Nee, dan, dat was met de monniken dat ik, dat ik mee mocht eten. Dat was warm eten. En dan wordt er dus wel, is er iemand die voorleest uit een boek? Nou, ik heb geen idee waar het over ging. Maar ik ga dan op dingen letten, weet je wel. Ik ga, hè, hij smakt en <lacht> hij doet dit en ik wil dingen vragen. Ja. Uh, en dat mag niet. Het, het, het voelde voor mij als een ongemakkelijke stilte, ken je dat? Mm -hmm. Dat je soms wel eens een keer iets met iemand hebt en dat je elkaar tegenkomt... en dat je dan niet precies weet wat je tegen elkaar moet zeggen. En dat voelde voor mij en, heel ongemakkelijk. En dat gedurende de hele maaltijd? De hele maaltijd en ook daarna. En dan was ik wel weer blij dat er een mis was. Want dan was er weer iets te leven in de brouwerij. Want ging je naar elke... Naar elke ik heb elke, ze alle elke, zes per dag meegemaakt. Ja. En hoe was dat dan? Want dan kom ja. je, er is een kerk binnen in dat klooster. Dan ga ja, je dan naar binnen. Die, en dan... die overigens goed bezocht werd, moet ik zeggen. Okay. Die kerk zat soms echt helemaal vol. Om elf uur of om acht uur of om negen uur. Maar dan ga ik weer... Er zijn dertien monniken. En, en ik, ik ben niet katholiek, dus het is voor mij allemaal nieuw... en het was geen orgel, dus dat had ik me ook een beetje op verheugd. Nou, leuk zingen, nou, forget it, want dat zing je echt niet mee, hoor... wat ze daar zingen. Nee? Had je, je wel ga... boekjes waar je dan wist? Ja, mist, maar en dat je... was ook zo ingewikkeld allemaal, dus daar heb ik me ook niet eens in verdiept. Maar ik ga dan, denk ik, er zijn maar twaalf monniken. Waar is die dertiende? En dan, ga, dan ben ik daar weer mee bezig, mm. weet je wel. Dus kijk, stilte is voor mij, en dat heb ik ook gezegd... ik word ergens stil van. Van een schilderij, of van muziek, of van een, aan het strand, of in de duinen... Dat is voor mij stilte. Ik kan in de auto ook heel stil zijn, als ik dat wil. Maar dat, dat moet je mij niet opdragen door op een kamertje te gaan zitten... en dan de stilte gaan ervaren, want daar word ik heel onrustig van. Maar als je dan in zo'n kerk zat, uh, kon je dan niet gewoon meemaken... wat daar gebeurde en dat als stilte ervaren? Ja, maar er werd, er was ook, er was, er werd steeds gezongen. Ja. Er werd steeds wel iets gedaan. En, en, en luisterde dat... je dan ook naar die teksten? Of, of... Ja, dat, dat wel. Maar dan had ik wel zoiets. God, deze monnik kan wel mooi zingen. Ah, ja. weet je wel, ik ging ook gelijk wel weer een soort... Oordeel uh, uh, schrijven. Uh, ja, een soort voice voor, uh, voor monniken, weet je wel. <laughs> uh... Oké, okay. televisieprogramma bedenken. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, maar en, en, en dan vervolgens weer terug naar je kamer? Ja. En dan zat je ontzettend En dan ze ja, gaan ook daarom negen uur naar bed... En ik slaap nooit voor ene, dus ik denk, ja, wat moet ik nou doen? En, en dat weet Wilfred niet, dat, dat beken ik nu dus. Want ik had mijn iPhone afgegeven. Maar ik had er nog één. Ja, maar die kwam <laughs> ik, en dat is echt waar. Die zat in mijn tas, ik heb twee iPhones, een oude en een nieuwe. En, maar er zat geen simkaart in, dus ik kon er ook helemaal niks mee. Maar er is ook geen wifi. Maar er zat één spelletje op en dat was toepen. En toen heb ik van tien nou, tot twaalf <laughs> om in slaap te komen... heb ik toen getoept op dat ding. Want er was ook voor de rest helemaal niks. Nee. Dat, ik had al gelezen en ik was er ook... Ja, ik heb ervaren dat stilte, dat is iets wat je inderdaad zelf moet zoeken. Vader Abt zei wel tegen mij... ja, maar wat u doet is echt niet goed. U moet echt drie, vier dagen hier ja, komen. precies. Het ja. u, u, u, u moest, er waren gewoon die ja. dat Ja, ik denk het. Hij zegt, en kom nog een keer terug... En dan zult u gaan ervaren wat stilte is. En nou goed, dat, dat geloof ik graag. Maar, ga, maar ik, dat ja, ga je niet proberen. Nee, ik ik ik er voor. is wel een monnik aan mij verloren gegaan wat dat betreft. <laughs> ik uh, geloof misschien... niet dat jij teruggaat. Nee. Nee. Nee. Maar nee. Uh, was er wel iets wat je wel aansprak in dat klooster? Nou, wat ik, wat ik mooi vond is wel de, de overgave... waar die monniken uh, iedere dag, op ieder moment... bezig zijn met hun geloof. Uh, ik sprak een monnik die zat er al vijftig jaar in datzelfde klooster en zei letterlijk... ik heb nog geen seconde spijt gehad. Deze mensen bidden veel. En, en nou ben ik niet zo heel erg van, van het bidden. Maar mijn oma zei altijd... Jan, ik bid heel veel voor je. Dan dacht ik, ah, het is altijd goed als mensen voor me bidden. Ja. En dat zei die monniken ook. Wij bidden voor de wereld. Dat kan nooit geen kwaad. Nee, dus dus zij doen daar goed werk. Ik heb heel veel respect. Hele aardige monniken. En uh, als mensen echt rust zoeken... ze hebben daar een gastenverblijf... dan zou ik ze aanraden om daar naartoe te gaan... Uh, maar mij zien ze voorlopig even niet nee, nee, Heb je je ook afgevraagd wat het nou is... dat maakt dat jij daar zo'n moeite mee had met die stilte? Ja, dat heb ik me afgevraagd, omdat ik, ik werd uit de werkelijkheid en eens er was voor mij ook geen aanleiding. Ik kan me voorstellen dat als je in een moeilijke fase zit van je leven... dat je daar behoefte aan hebt. Mijn broer heeft dat een keer gedaan. Die is naar een schotsklooster gegaan. En die had het toen heel erg moeilijk. Hij is inmiddels overleden. En er waren ook aanleidingen voor hem omdat hij, dat hij het moeilijk had. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat soort mensen waren er ook in het gastenverblijf. Ja. Ze hadden iemand verloren. of een, een, een, nou ja, goed, Dat kan van alles zal, zijn. Zal ik het wat bekennen? Ik ja. ga ook twee keer per jaar naar een klooster. Maar ja. niet omdat ik het moeilijk heb, maar nee. gewoon omdat ik die stilte heel prettig vind. Ja, maar, ja. <laughs> maar dat kun je toch ook als je bijvoorbeeld zegt... ik, ik, ik huur een, duis, een huisje in de duinen? Dat zou ook kunnen, maar het heeft wel een toegevoegde waarde... om in zo'n klooster te zijn. Ja. Omdat die mensen daar altijd zijn en altijd bidden. En die, en die, die ja, en er gaat een bepaalde serene rust van uit. En dat vond ik uh, uh, ook heel mooi om te beleven. En, en nogmaals, ik heb heel veel respect voor wat de monniken... en als je er een keer bent, ga er alsjeblieft een keer naartoe... want het is echt een heel mooi klooster. Ja. Lucas, uh, heb jij veel met stilte? Mm, niet direct, nee. Zou je naar een klooster gaan? Ik kan me voorstellen dat het interessant is om het wel mee te maken. Ik zou het alleen dan denk ik wel ook iets uitgebreider willen doen. Want ik denk dat je met, met een dag... dat je dan inderdaad nog precies ja, in de piek dus. in de soort van trillend daar zit... Ik moet nu iets doen. En dat gaat waarschijnlijk turkey. na twee, drie, vier weken over. Dus dan misschien dat je dan. Wellicht, nog... dat, dat zijn vader dat altijd lang... ook. Dus, dus dat, dat, dat, dat, dat neem ik dan op maar... Maar ben je op geen enkele manier bezorgd geraakt over jezelf? Kennelijk kan ik niks met stilte. Of, kan ik, of, of kennelijk ben ik te druk om stilte te kunnen ervaren. Ja, nou, ook omdat je natuurlijk, weet je wel. Er speelden ook allerlei dingen bij de omroep. En, en weet je wel, en daar ben ik dan ook nee, mee bezig. Maar je zegt dat je onmisbaar bent dan? Nee, nee, maar je wil wel gewoon. Of Kijk, ik durf... ben wel een controlfreak. Je durft ja, het, het, durf het niet los te laten. Jawel, jawel. Nee, tuurlijk. Dat, dat, dat okay. vind ik ook helemaal niet erg. Maar ik wil graag wel Ik wil ook graag weten wat er in de wereld speelt. Ik werd, nou, dat ik... is nieuwsverslaving. Ja, ja nou, maar ik denk hebben dat we het allemaal plan? hebben. Ik bedoel, uh, bedoel de, de, de, Degene, ook voor die tv-ploeg, uh, die zaten allemaal lekker met hun iPhone te spelen. <laughs> en dan zat ik gewoon een beetje naar de boekjes <laughs> troggel te kijken. Van, ja, ik mag dit niet. En had jij de neiging om hem af te pakken dan? Als nee, ik heb wel, s'nachts, toen ik een keer stiekem een sigaretje... of niet stiekem, ik mocht daar in de tuin roken... wel computer staan. En toen dacht ik, zal ik? <laughs> maar dat heb ik niet gedaan. Nee, ik dacht, nee, nee okay. goed. Maar, maar ja, dat vond ik wel een hele overwinning. Ja, ik kan me voorstellen. Uh, maar... Ik, ik, heb het, ik heb het ervaren als iets toch positiefs. Dus dat je ook wel ziet hoe afhankelijk je bent... van inderdaad zo'n iPhone en, nee. en de, de ga iPad. Je daar, ga je daar dan iets aan veranderen? Of is dat gewoon een constatering? En... Het is een constatering. En uh, ja, het hoort ook bij deze tijd. Ik bedoel, het is onze bron van... Voor mij is het e-mail. Ik doe er echt geen rare dingen mee. Het is e-mail. Uh, wat gebeurt er in de wereld? Ja, en dat, dat hoort nu bij ons leven. Ja. Nou, de mensen die jou willen zien... Op uh, zondagavond om 11 uur op Nederland 2 Kruis.tv. Ja. Ik denk, denk, denk niet dat je er rustig van wordt als je daarna gaat kijken. Nou, misschien wel. Er zitten <laughs> ook heel veel rustige momenten. Oh, ja, ja, ja. Tijd voor onze dichter bij de dag. Vandaag Rensen Sinkgraven. Rensen, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Laat maar horen wat je hebt gemaakt. Ja, um, uh, wielrennen was toch mijn grote uh, inspiratiebron. Ik mis nog steeds Henny Kuiper, de beste renner ooit. En schoon natuurlijk. Uh, maar daar gaat het even niet om. <laughs> Wielerliriek. Er was het grote zwijgen. Zwoegende mannen, zwetende kerels, meer woorden waren niet nodig. Over sommige zaken spreek je niet. Zoals je een gedicht schrijft en de dingen vallen op hun plaats. Niet door wat er gezegd wordt, maar door wat er wordt verzwegen. Mooi, dat geeft wel ongeveer de kern aan van wat Bert Wagendorp hier betoogde volgens mij enige tijd geleden. Dank. We zetten jouw ah, ah. gedicht op onze website. Dit is de dag.nu en dan kunt u ook gesprekken teruglezen. En uh, wij danken de gasten, want dit is de dag zitten op. Radio 1 gaat door met Villa VPRO. Ger-Jochems, wie hebben jullie te gast? Elsbeth, ja, wij praten met Cora Postema. Want we gaan het hebben over de mantelzorg. En dat is zorg voor een familielid, buur, vriend of partner. De vraag naar zorg wordt eh, al maar groter. En de overheid wil dat mensen zo, zoveel mogelijk zelf in hun eigen omgeving dingen regelen. Maar ja, dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Een mantelzorger zijn vraagt nogal wat. En we praten dus met Cora Postema, ik zei het al. En zij zorgt al vier jaar fulltime voor haar partner... die in 2009 een herseninfarct kreeg. Dat straks, mijn eerste hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De bonden gaan weer met minister Opstel te praten over de politie. In november stapten ze uit het overleg over de vorming van de Nationale Politie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakte vandaag bekend dat het overleg over de CAO tot 2014 wordt hervat. Volgens Justitie hebben de partijen toezeggingen gedaan om te werken aan een verder herstel van het vertrouwen. Bij een, herstel, bij een poging van het Algerijnse leger om een einde te maken... aan de gijzeling bij een gasveld zijn mensen gedood. Militairen zouden met helikopters een aanval hebben uitgevoerd... op het gebouwencomplex waar tientallen werknemers van BP gevangen worden gehouden. Er komen tegenstrijdige berichten over het aantal doden. Minister Dijsselbloem zegt dat hij met een toekomstvisie op de euro komt. Dijsselbloem wordt vaak genoemd als de nieuwe voorzitter van de eurogroep. Maar gisteren zei de Franse minister van Financiën... dat Dijsselbloem zijn visie op de euro beter moet uitleggen. En Dijsselbloem noemt dat een heel redelijk verzoek. En de oproep van het tv-programma Radar om bij medische operaties een bijsluiter verplicht te stellen... heeft een karrevracht aan steunbetuiging opgeleverd. Binnen 24 uur waren de 40.000 handtekeningen binnen die nodig zijn... om als burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer te komen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ABB verkeersinformatie Er zijn ongelukken gebeurd. Op de A12 Arnhem richting Utrecht voor Maarsbergen staat daardoor 2 kilometer file. Er is maar één rijstrook open. Op de A15 Rotterdam-Gorkum staat voor Henrikido Ambacht 2 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug 4 kilometer. Daar is het wegdek in slechte staat. De rechte rijstrook is dicht. En in Limburg is de A76 Geleen richting Heerlen dicht tussen Knoop en essen en Simpelveld. En dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Frits Bolkestein heeft de opvolger van Mark Rutte al benoemd... en GroenLinks test het groene hart van Diederik Samson. Dat en meer actueel Haags nieuws in ons politieke panel na vier uur. 80% van de zorg thuis wordt gegeven door mantelzorgers, familie, vrienden of buren. Maar de officiële zorg en de beleidmakers houden nauwelijks of geen rekening met die kennis en kwaliteiten. Cora Postema zorgt al vier jaar voor haar gehandicapte man. Ze schreef er een boek over, richtte een belangenstichting op en zij is onze gast. En uw reacties zijn welkom via onze site filavpro.nl Dit is Radio 1. Villa, VPRO. In Athene debatteert het Griekse parlement over de zogeheten Lagarde-lijst. En op die lijst staan ruim 2000 Grieken die grote bedragen naar een Zwitserse bank hadden doorgesluist. IMF-hoofd Christine Lagarde heeft die lijst al jaren geleden aan de Griekse regering overhandigd. om daar wat mee te doen, dan geld terug te halen. Maar er is wonderlijk genoeg niets mee gebeurd. Vanavond wordt gestemd of er een parlementair onderzoek moet komen. Correspondent Thijs Kettenis volgt de ontwikkelingen. Thijs Kettenis, goedemiddag. Hallo. Thijs Kettenis? Thijs Kettenis die hoort mij ongetwijfeld wel, alleen wij hem niet. Gok, nou, hij, ik zomaar. Dat vermoed ik ook. Ik kijk eventjes of er iets Want, aan hij... gedaan kan worden. Nee, er worden uh, enorm hoofden geschud schouders opgehaald. Het lijkt mij dat uh, we moeten proberen opnieuw om in contact te komen met Thijs Kettenis. En dat we eerst maar eens gaan luisteren naar de minuut. Pst. 1 minuut. De school. Nu gaan we van 20 te ru tellen naar. Nul. Zou het je lukken? Ja. 20. 1 min. 20. Ze hebben me een keer gevraagd op school: waarom wil je juf worden? Ik zeg. De manier hoe ik les heb gekregen, in Suriname zelf, 13, zal ik anders doen. 13, 12, ik zat af en toe in de dommerij, ik zat af en toe in de middelste rij. En er werd bewust gezegd, de dommerij. Als je het niet wist, dan wist je niet klappend uit. Je vrouw keek gewoon niet naar je. Een hey, applausje voor jezelf. En werkelijk, hey, top. Kinderen zijn niet dom. Ik zeg ze ook elke dag, kinderen zijn niet dom. Hoeveel doosjes heb ik nu? Mm -hmm. Drie. Drie. Oh. Wauw. Applaus voor jezelf. Je eet twee bananen. Op. Hoeveel bananen zijn er? U hoorde 1 minuut van Katinka Beer en de complete serie schoonminuten... en honderden andere minuten vindt u op de site vpro.nl 1 minuut. Ja, we gaan al proberen met Thijs Kettenis... de Thijs Kettenis in Athene in contact te komen. Hij volgt het debat al daar in het parlement over de Lagarde-lijst. En op die lijst staan 2000 Grieken... die grote bedragen naar een Zwitserse bank hadden doorgesluist. En Christine Lagarde, IMF-chef, die heeft die lijst gemaakt... en jaren geleden al aan de Griekse regering gegeven... om deze lui te achtervolgen volgen dat geld terug te halen, maar er is tot, tot nu toe niks mee gebeurd. Nou, vanavond wordt er gestemd of er een onderzoek naar deze gang van zaken moet komen. Thijs Kettenis, hij volgt de ontwikkelingen. Je bent er nu wel? Ik ben er. Jij was er al, maar wij hoorden jou niet. Zo was het, hè? Ja, ja. Zeg, uh, vertel eens, wat uh, kwam eruit dat debat vanmorgen... Uh, nou, het debat vanochtend ging daarover um, wie, uh, welke vier politici en ex-politici um, daar vanavond, uh, uh, wie er mogelijk worden uh, onderzocht uh, over hun rol bij het uh, nou ja, achterhouden van, uh, maar ook het knoeien met de informatie en met name de namen op die lijst van 2000 uh, Grieken, zoals je al zei, die hun geld naar Zwitserland hebben weggesluist. Oh, en over en dit, welke personen gaat het? Uh, het gaat uh, met name, dat is de belangrijkste persoon... Uh, om de minister van Financiën in 2010. In 2010, toen kreeg uh, de Griekse regering de lijst met namen um, En meneer, meneer uh, papa Constantinou, die was toen minister van Financiën. En uh, nou blijkt dat sinds... Uh, uh, ik moet het uh, iets anders zeggen, zijn... <coughs> Sorry... <coughs> Het is. Uh, um, meneer uh, Papa Constantino heeft drie familieleden. Uh, en die drie familieleden um, die zijn van de lijst afgehaald. Ja, ja. Um, sorry. <coughs> Ik heb... Neem een nee water. een slokje water. Ja. <coughs> ja, sorry. Het is dus wat jij zegt, ze zijn van de lijst afgehaald. Dus het is niet zo dat de regering niks met die lijst heeft gedaan. Ze hebben erin zitten knoeien. Ze hebben eerst zogenaamd zoek gemaakt. En vervolgens zijn ze gauw mensen ervan af gaan schrappen. Uh, ja, nou dat is nu de beschuldiging die wordt gemaakt aan het adres van uh, papa Constantino. Um, dus dat is die minister van Financiën destijds in 2010. Alleen heeft die gezegd, ik heb dat helemaal niet gedaan, ik word erin geluisterd. Um, en dat is de reden dat nu uh, ook zijn opvolger, uh, die dus, uh, uh, nou, waarvan wordt gezegd dat die dat heeft gedaan, dat die daarvoor verantwoordelijk is, voor dat uh, geklungel ermee, dat zegt althans uh, papa Constantino dat die nu... Uh, ook, uh, uh, dat daar ook mogelijk een onderzoek naar wordt ingesteld. Dat is meneer Venizelos? Dat is meneer Venizelos, ja. juist. Ja. Zeg, om hoeveel geld gaat het, uh, Thijs? Ik heb wel eens gelezen, de, althans de PVV roept altijd dat het om 200 miljard gaat. Klopt dat? Nee, dat, uh, dat is, is een schromelijk overdreven bedrag. Het gaat om een paar honderd miljard euro, 100 miljoen euro, sorry... Um, en dat is natuurlijk een schijntje vergeleken bij uh, de miljarden die Griekenland nodig heeft om er weer bovenop te komen. Ja, van waar um, dan toch die gefocustheid daarop? Nou, dat heeft. Uh, dit, dit onderzoek is vooral van symbolische waarde. Mm. Um, de gemiddelde Griek die heeft toch het idee dat de elite hier de dans ontspringt. Um, en dan gaat het met name om belastingontduiking. Zij zijn kennelijk in de gelegenheid om een miljarden hier uh, over de grens te sluizen. Terwijl uh, de gemiddelde Griek, althans dat is het gevoel, die moet bloeden voor voor de maatregelen, de crisismaatregelen die de regering hier neemt. En dan hebben we het over belastingverhogingen, het verlagen van de salarissen. Deze week werd ook nog eens bekend dat de elektriciteitsprijzen met ruim 10% omhoog gaan. En er zijn zelfs Grieken die nu hun verwarming niet meer kunnen betalen... omdat de brandstofprijzen zo hoog zijn dat ze de bossen ingaan... en uh, hout uh, uh, gaan kappen ja, en dat in hun houtkacheltje stoppen. De gewone Griek wil gewoon dat dat clubje, uh, die kleine club-elite, daadwerkelijk moet bloeden voor, voor wat ze gedaan hebben. Precies. Die Grieken zeggen nu, het is nu tijd, uh, die willen bloed zien bij de, bij de politici. En die zeggen, het is nu tijd dat, uh, dat ook zij, uh, uh, ja, uh, dat zij laten zien dat het hun menis is. Uh, um, en een um, um, um, schoon schip maken met het, uh, nou, door, on, door eerst in eigen vlees te snijden. Ja. Uh, dus die willen zien, koppen zien rollen en dat daarna ook daadwerkelijk echte belastingontduiking wordt aangepakt ja. bij uh, Oké, okay, hey, over dat in eigen vlees snijden, hervormingen, belastingenverhogingen... die het volk heel erg voelt. Nou, de Europa yeah. vindt dat, uh, dat men dat zo rigoureus goed doet... dat ze van dat uh, bedrag wat ze geleend uh, krijgen... dat ze nu weer een tranche van 9,2 miljard krijgen. Ze zijn dus goed bezig. Uh, ook het aanpakken van corruptie dus. Maar heb jij nou de indruk dat ze echt daarmee bezig zijn? Nou ja... Uh, je kunt hooguit zeggen dat er een teken is van politieke wil. En de regering kan ook eigenlijk niet anders... want de regering is afhankelijk hier van die internationale geldschieters. Dat is Europa en het Internationaal Monetair Fonds. Dus ze krijgen het, het, het, uh, nou, het voordeel van de twijfel, zou je op zijn, minst, uh, zou je op zijn best kunnen maar zeggen. Maar merk jij gewoon als jij uh, je dagelijks leven daar in Griekenland... dat de mentaliteit verandert? Nou, dat is natuurlijk een veel langer proces... Um, kijk, de politieke wil is één ding. Uh, en het is ook zo dat de gemiddelde Griek... die, die, die klaagt graag over de politici. Maar uh, ik kan je een voorbeeld noemen... ik ging gisteren een bank kopen en een tafel. En ik dacht, nou, ik zal eens kijken... of er wat ruimte zit in de prijs. En toen was het eerste wat de verkoper zegt... zullen we de btw er dan maar afhalen? Uh, Jij loopt tweede... uit. <laughs> Ja, maar in Nederland kun je ook onderhandelen... en dan is het uh, niet automatisch zo... dat dan maar als eerste de regering nee. uh, gepakt wordt. Nee. Uh, of de belasting betalen in het algemeen. Uh, en ik zat terug in de taxi. Um, uh, of in de, ik, ik, ik was heen met de taxi... maar ik zat terug bij een vriendin in de auto. Uh, en tot mijn schrik zag ik dat zij een bon had. Uh, een parkeerboete had gekregen. Maar zij lachte dat weg en zei... ach, ik ken wel iemand bij de Griekse of de, bij de parkeerdienst hier in Athene. En uh, die zorgt ervoor dat ik van die dus, ja. lijst af ga. Ja, ja. uh, nou, precies. Dus uh, politieke wil is één ding. Maar uh, het uh, echte aanpakken van corruptie hier... dat uh, vereist, een, vereist een veel langere adem. Oké, okay, en we zijn benieuwd of die paar honderd miljoen... uit van die Zwitserse bankrekeningen ooit nog terugkomt. Thijs Kettenis in Athene, hartelijk dank. Graag gedaan. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is...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 deze stad gillend verlaten hebben. En vandaag gaan we naar New York, waar reizigers vreemd opkijken als zij ochtends de metro instappen. Het lijkt een doodnormale zondagmiddag te zijn in de metro van New York. En waar mensen normaal gesproken zonder om te kijken de metro in en uitstappen, wordt er vandaag toch nog redelijk uh, om zich heen gekeken. Want... Er lopen hier allemaal mensen in hun onderbroek over het perron. Dus zo normaal is deze zondagmiddag blijkbaar. So what's going on? I have no idea, but a whole bunch of people standing here with the short on them and, and I'm curious what is up with that? Is people not right? <laughs> I guess it's no pen Sunday. Mensen vragen zich terecht af wat er aan de hand is. I don't even know what's going on in here, it's crazy. Do I like it? Uh, no. Deze, Deze man, man ziet liever iedereen met kleren aan. Maar de meeste 180, mensen vinden het wel grappig. 180, of gek. Of denken 180, dat het nieuwe mode is. Oh I guess that's their stijl. I guess it's that generation that's coming up. It's actually pretty entertaining, yeah. What do you think of all the people without the pants? Weird. <laughs> First time seeing this. Dit <laughs> <laughs> okay, meisje vindt het vooral heel gek. En ze konden ogen niet geloven toen ze mensen in een onderbroek so, in de like, like, metro zag staan. Maar over het algemeen zijn ze in New York wel het een en ander gewend. I mean here they've seen almost everything, so it's not a big thing for them. I mean it's New York. <laughs> What else do you expect? <laughs> they just pretend like they forgot to wear their pants or whatever. They act like there's nothing wrong. The mensen die meedoen aan deze broekloze middag, die worden gevraagd om vooral niet te, niet te vertellen waarom dat ze het doen, maar om een leuke, grappige, smoes te verzinnen waarom dat ze geen broek aan hebben. Ah, kom hier een paar jongens de trap af. Die hebben geen broek aan. Hij vraagt waarom dat het is. Sorry, I think you forgot your pants. No, I'm wearing pants. Ik heb een allergische reactie op denim right nu. So, de excuses variëren van glasharde ontkenning tot allergische reacties voor spijkerstof, doktersadvies of zelfs. Oh, per ongeluk vergeten. Ik heb ze leefd zonder ze door ik realiseerde dat na ik. Het is niet te koud, het is goed. iemand je iemand gevraagd waarom je You're niet wierde? Je bent de eerste. Ik ben de eerste, en deze dame heeft haar broek uitgetrokken, omdat de rest het ook deed. Ik zag iedereen pants. So why dus waarom niet mine? Oh, wauw. Um, did you put that on just for today? No, actually, I actually wear this all the time. Boxer Breeze. Um, this is Victoria's Secret. Er komen een heleboel onderbroeken, slipjes en boxers langs. Deze meneer wilde in ieder geval in stijl in de subway zitten. Dus die heeft zijn Burberry-geblokte boxershort aan. Oh, these are Burberry-boxers. Ik voelde gewoon random vandaag. Ik dacht dat ik een beetje stylisch was om niet te pants. Hier staan twee politieagenten die ik ga vragen of het niet illegaal is om zonder broek in de metro te zitten. People have a right to do whatever they want. We any laws. Volgens de agenten is het niet illegaal om broekloos in de metro te zitten. Dus ik mag elke dag van het jaar zonder broek de metro. Dat is I've never experienced nothing like this in my life, so I'm having a good time with it. The No Pen Subway Ride is an initiatief van Improv Everywhere. Ze proberen de maatschappij door spontane acties op een leuke manier op de fietseleen te zetten. The people, the other people on the train were having a lot of fun. The people who had all their pants on. What about the people that are dressed? They're missing out. Because you, know? you don't get to do this every day. Iedereen heeft over het algemeen gewoon een hele leuke middag. En sommige van de deelnemers aan de broekloge subway riot die trekken hun broek voorlopig niet meer uit. It's gonna be a while. I hate to say it, but it's gonna be a while. After therapy, we'll be pants wearing again within a Stand clear of the closing doors, please. U hoorde een bijdrage van Iulia Willems. En volgende week gaat Metropolis Radio over bijgeloof. In de volkskrant vandaag het schijnende verhaal van de gehandicapte Mick. De moeder van deze 14-jarige jongen zorgt fulltime voor hem... omdat ze niet wil dat hij in een kliniek wordt vastgebonden. Maar ja, dat betekent wel dat het gezin moet rondkomen... van zijn persoonsgebonden budget, het zogenaamde PGB. 80% van de zorg thuis wordt gegeven door mantelzorgers. En dat zijn familieleden, vrienden of buren. Of partners. In elk geval mensen die al een persoonlijke band hebben met de patiënt. Maar hun ervaring en expertise die wordt nogal eens over het hoofd gezien door organisaties en overheden. Tegelijkertijd wordt de vraag naar zorg groter. En wil, en wil de overheid juist dat mensen thuis en hun eigen netwerk naar oplossingen zoeken. Terug is de Scora postema fulltime mantelzorger. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Uh, u zorgt al vier jaar voor uw man... die vier jaar geleden een uh, herseninfarct heeft gehad. Ja. Uh, eventjes, om eventjes de zwaarte van uh, de zaak te bepalen... Welke, wat voor hulp heeft hij heeft allemaal nodig? Uh, um, hij heeft een, uh, een infarct gehad aan de hersenstam. En daarmee is zijn beademing, hij moet, is, zijn ademhaling is niet goed... dus hij moet s'nachts worden beademd. Hij kan niet slikken en uh, daardoor ook niet eten en niet drinken. Dus dat gaat via een zonde in zijn maag rechtstreeks. Uh, hij motoriek is een motoriekus aangedaan, dus hij kan niet uh, lopen... Uh, zit in een rolstoel en kan met zijn linkerhand een beetje... Uh, toch wel een muis bedienen en, en op die manier... en uh, spreekt ook lastig... Uh, nou ja. Um, dat dus... allemaal. <laughs> het lijkt me wel genoeg zo. Hè? Het is ook geen wonder dat u eigenlijk al vrij snel besloot om uw baan op te zeggen. Om dit allemaal uh, uh, te kunnen doen. Wat nou als u had gezegd: ja, ik zeg die baan niet op, ik blijf al is het maar deeltijd werken. Wat was er dan gebeurd? Nou, dan uh, was het, was, had ik meer stress gehad. Uh, um, en ik kon het ook. Uh, Moeilijk, qua emotie kon ik het moeilijk combineren. Uh, ik had zoiets van, ja, waar ben ik eigenlijk nog mee bezig? En ik uh, had zoiets van, ja, dat hele, dat hele zorgverhaal. En ik, mm -hmm. ik wil gewoon er zijn. En uh, wat, wat doet het er eigenlijk verder allemaal nog toe waar we mee bezig zijn? Ik vond het belangrijk om, uh, ik voelde opeens iets heel bazaals in mij. van uh, Het gaat er eigenlijk om dat je samen gelukkig bent. Dat je samen uh, het leven deelt. En uh, ja, dat, dat, daar kwam ik toen op uit. En... U heeft er geen, dus geen seconde over nagedacht om hem uh, buiten de deur te te doen, om het nou, zo, zo te zeggen, naar nou, verpleeghuizen. Dat was niet eens aan mij alleen. Hij nee. is daar zelf ook zeer... Uh, nou ja, De mondigheid was op dat moment, hij kon eigenlijk niet echt praten, maar nee. uh, dan zou hij lang overleden zijn, denk ik, want dat was voor hem geen optie. Nee. Uh, u bent dus uh, uh, tijd en, en, en uh, uh, energie kwijt natuurlijk aan de zorg van uw man. Hoeveel tijd en energie bent u kwijt aan Geregel die niet daadwerkelijk met die hele fysieke zorg te maken hebben aan instanties. Nou, dat gaat bij vlagen. En in het begin uh, dan, dan moet je eerst alles op, op gang brengen. En dan is het een hoop geregel. Uh, daarna kom je heel onverwachte dingen tegen, zoals een bankpas. Als je dat moet uh, uh, vervangen. Dan moet je zelf een handtekening zetten. Als de persoon dan zelf geen handtekening meer kan zetten, dan probeer je iets na te maken. Of je zegt van hé, hey, maar kan ik niet gewoon even. Dan kan ik die bankpas niet gaan ophalen. Nee, dan uh, moet meneer zelf komen. Komen, dus dan moet je weer terug naar huis. Moet je hem ophalen in de rolstoel. Moet meneer zelf komen om te laten zien dat hij echt geen handtekening kan zetten. En uh, nou ja, uh, dat zit hem in hele kleine dingetjes. Die overal, niet alleen bij de overheid, maar bij instanties. Uh, eigenlijk overal zit het in. En vaak helemaal onbewust. Of uit veiligheid. Zoals dan een handtekening handtekeningbewijs. Maar het zit hem. Uh, of dat je iets uh, zegt. van Nou, ik zou uh, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, nee. ik ken iemand en die wou graag een, uh, uh, een lichtfiets. Want die, die kon ook niet meer lopen zelf. En die uh, wou dan ze had, wou meer beweging. Want omdat hij zo weinig kon bewegen, was hij ook dikker geworden. En dan had ze iets van: Nou, ik wil wel weer wat meer naar buiten. Ik zou graag een lichtfiets willen. En bij de, bij de WMO van de gemeente kan ik mogelijk een bijdrage daarvoor aanvragen. Nou, uh, de lichtfiets dat kon niet. Want voor zijn type kwaal was uh, bedacht dat je een scootmobiel zou kunnen aanvragen. Hm. Nou, dan moet je dus je best doen om. Um, uh, het zou te krijgen wat past bij jouw behoeften en dat, is, dat levert zoveel frustratie en uh, dan verwacht je een hoop je medewerking terwijl zo'n lichtfiets wel eens goedkoper dan een goed mobiel bijvoorbeeld of hij was ja, maar het ]zelf... was nou eenmaal niet de bedoeling nee dat, ja, dat staat niet dat in in, in, ja. het, in, het, in de regels nee wat is nou uh... Je, hebt, je kan twee soorten problemen definiëren. Je komt jezelf heel erg tegen, dat blijkt uit dat boek, daar hebben we het zo over. Maar heeft u ook problemen met organisatie, met medische instellingen? Vindt u dat er genoeg naar u geluisterd wordt? Want u bent het meest. Uh, direct betrokken uh, uh, natuurlijk. Direct betrokken, maar ook het meest deskundig op het gebied van uw man, Wim. Ja. Nou, is Wim zelf ook uh, uh, niet de makkelijkste. Uh, nee, dat kun je wel Die uh, bepaalt ook zelf graag uh, hoe hij het wil hebben of hoe niet. En uh, daar begon het eigenlijk al toen hij in het ziekenhuis destijds terechtkwam. Uh, lag hij op de intensive care en aan beademing en alles. Dus hij kon zelf niet echt praten, maar hoorde wel van alles. En hoorde ook dat er over hem gesproken werd... wat hmm. het met meneer allemaal zou moeten. En, weet ik veel. en hij had zoiets van, ja, het is leuk en aardig allemaal. Jullie praten over mij, maar ik wil graag dat je met mij praat. Ja. En eigenlijk is daar de toon gezet. Hmm. En um, ik vind het zelf ook heel erg ingewikkeld... als mensen voor mij gaan zeggen van... ja, maar jij bent wel uh, dit of dat, of jij hebt dat nodig. Dan heb hmm. ik zoiets van, heb je het me al gevraagd? Ik wil graag zelf aangeven... Um, hoe of wat handig zou zijn. En dat overkwam u als mantelzorger heel vaak? Dat, ja. dat men voor u wel even ging nadenken... wat u nodig had in de hulp voor uw man? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En, en ook, uh, Geef je mij... een voorbeeld? Nou, om mij, om, ja, wat ik nodig zou hebben, uh, misschien ben ik, ik ben ook wel een beetje mondig nog. En ik kan de dingen ook wel redelijk verwoorden. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, is aan. Uh, ik kreeg een uitnodiging voor een verwendmiddag. Uh, in, in het kader van de dag van de mantelzorg. Heb je mm -hmm. dan. En het is lief dat mensen uh, uh, vinden dat wij een steuntje in de rug nodig hebben als mantelzorg. Dat is helemaal, dat vind ik aardig. Maar toen kon ik uh, kiezen of ik wilde uh, bloem schikken of uh, iets anders doen. En dan heb ik zoiets van, ja, maar euh, lief dat je dat voor me bedenkt. Maar ik voel me eigenlijk niet gekend. Als je me, als Alsof je een soort patiënt bent die een ja, bezigheidstherapie moet doen. Ja, en het is, ik snap dat het lief bedoeld is, maar het is niet bij mij passend. Het helpt mij niet om, dat, om weer energie te krijgen die is ik het, nodig heb. Is het zo dat je dan als mantelzorger een beetje voelt... wat u net al zei, dat er meer over je dan met je gepraat wordt... dat je bijna wordt gezien als het verlengde van degene die je verzorgt... en dat, dat jij dus eigenlijk ook altijd alleen maar hulp nodig hebt? Is dat het een beetje? Ja, zo, zo ervaar ik het wel dat mantelzorg. Is eigenlijk gezien ook door de juist door de professionele hulpverlening als uh, uh, eigenlijk verlengstuk van je moet uh, of, of ze zien je niet? Eigenlijk sinds uh, je ook heel vaak niet, als dat jij ook medezorger bent. Zelf heb ik een behoefte aan om serieus genomen te worden als medezorger, want jij maakt het zeg even 24 uur per dag. Iedere dag mee. En als je dan gekend wordt van: hé, hey, wat is nou jouw gedachte? Wat kan jij bijdragen in de zorg? Hoe kunnen we jou daarbij helpen? Ja. Dat is een prettige houding. Maar vaak word je ook onzien. En uh, van ja, maar je hebt het al zwaar genoeg, uh, nemen wij het wel over. Mm. En daarmee, dat, dat, dat ervaar ik bij meerdere mantelzorgers, die willen uh, wel gekend worden in, uh, in hun. Uh, eigenlijk, uh, ga je, uh, wil je ervan uit uh, dat. dat Nee, de roep is er nu van, hey, er moet meer, jullie moeten meer doen. Dat zie je in de pers en van, hey, ja. mantelzorgers moeten meer worden ingezet. Ja. En uh, zelf ervaar ik dat je daarmee eigenlijk miskent wat er al gedaan wordt, wat je al doet. Ja. En als je dan zegt van, ja, jullie moeten nog meer of zoals laatst uh, in de verpleeghuis uh, moesten mensen meer zelf doen. Dan denk ik van, ja, maar het is jarenlang is het ons uit handen genomen. Is, of is eigenlijk de zorg naar de professionals uh, gegaan. Dat is helemaal mooi. En nu moet het blijkbaar weer terug, maar dan wel op de manier ja. die past binnen het plaatje van uh, het instituut of Precies, wat dan ook. Ja. En, en, en daarmee word je voel, je voelen wij ons geloof ik als mantelzorgers niet zozeer zo ja. herkend. Over die er... hele periode tot nu toe schreef u een boekje. Ja. Zorg jij of zorg ik. En uh, u eindigt er ook in dat u wel degelijk uh, steun nodig hebt af en toe. Een duwtje in de rug en waardering. Maar die zit hem niet in u als hulpbehoefend te beschouwen. Maar zit hem in het serieus nemen van het belang ervan. Schrijft u uh, let ja. letterlijk. Ja. Dat is één de rode lijn in dit boek. Je uh, wordt met het behoorlijk uh, eigen gereikt. Maar dan moet je ook wel zijn, geloof ik, wil je dat uh, <laughs> doen. Andere rode lijn die ik. Want ik heb met mijn broer en zusters. hebben wij hetzelfde voor onze uh -huh. moeder een aantal jaar gedaan. Misschien ben ik er extra gevoelig voor. Maar andere rode lijn is. Het is heel erg confronterend. als je dit soort dingen doet. Confronterend met jezelf. Uh -huh. Dat je bijvoorbeeld helemaal niet zo heel erg aardig bent. Althans, ik heb het nu even over mezelf. Uh -huh. En dat je behoorlijk ongeduldig bent. Maar dat lees ik ook een beetje bij u. Ja, uh, dat het confronterend is. Uh, het is heel confronterend. Ik heb bijvoorbeeld ook een, een soort van... Uh, wel een allergie van voor mijn zorgen. Van, dat bepaal ik graag zelf. Maar ik merk dat ik zelf af en toe ook de neiging heb... om dingen maar voor Wim al in te vullen en maar te doen. En hij corrigeert mij daar dan weer in. Van ja, maar uh, hallo Cora, nu even niet. Uh, dus... Uh, en ook om hulp te vragen. Ik uh, merk dat als mantelzorger moet je, uh, vind je het moeilijk om hulp te vragen. Tenminste, ik vind het moeilijk om hulp te vragen. Mm. En, uh... Het uh, liefst wil ik eigenlijk dat mensen mij vragen... wat heb jij nodig uh, om, om, ja. om het vol te kunnen houden... of om, om, om het beter te kunnen doen of om uh, prettig te kunnen leven. Ja. En, uh, maar ik vind het zelf heel lastig om te erkennen van... ja, ja maar nu zou ik het even aan een ander moeten mijn vragen. Zus, die, mijn jongste zus die heeft een hele belangrijke les getrokken uit die jaren. En die zegt, je moet ook heel goed voor jezelf zorgen als ja. mantelzorger... anders kun je zelf niet zorgen. Ja. Herkent u dat? Ja, dat herken ik wel. En... Uh, uh, ik merk dat mijn manier van voor mezelf zorgen is om erover te praten. Om hmm. over te zeggen wat uh, uh, eigenlijk om op te komen voor... Mensen, doe allemaal een beetje meer je mond open... over wat je werkelijk nodig hebt om uh, dat te kunnen doen wat je moet doen. En, uh, want ik zie veel dat er wordt gereageerd van... ja, maar dit hebben we niet nodig en dat willen we ook niet... en dat is ook niet goed. Daar heb ik zoiets van, maar zeg dan wat je wel wil, wat je wel nodig hebt. Ja. Goed, Cora Postma, heel hartelijk bedankt dat je hier was. Mantelzorger schreef het boek Zorg jij of zorg ik. Het is uitgegeven door boekscout.nl. En het is nog te krijgen, hè? Ja. ja. Canto ostinato. Roemrucht, geniaal, eeuwigdurend. Het meesterwerk van de onlangs overleden componist Simeon ten Holt. Morgenavond in Brands met Boeken, bewonderaars, kenners... en kanto-pianist Jeroen van Veen in de studio. Canto ostinato in Brands met Boeken, morgenavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.